Dat zeg je nou alleen maar omdat de socialisten tegen de monarchie zijn. Ik ben helemaal niet tegen de monarchie. Ik wil alleen respect hebben voor de mensen die mij regeren. Ja, alsof niet alle mensen corrupt zijn. Kan me niet schelen. Het is best ja. mogelijk dat iedereen corrupt is. Maar daarom zijn er dan ook regels in een samenleving. En het is voor iedereen plezierig. Ook voor de mensen die corrupt zijn. Als die regels strikt worden gehandhaafd. Zonder onderscheid des persoons. Maar je kunt toch niet van de regering verlangen dat ze bijna in de gevangenis stopt. Ze niet in de gevangenis te stoppen.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 Dat doet me wel wat. Ik zou alleen niet weten waarom. Een voorbeeld. In de Leidse faculteit voor wisse natuurkunde wordt geen cum laude gegeven. Waarom niet? Omdat ze in de tijd hebben verzuimd om Zeeman of Lorentz cum laude te geven. Dat is stijl. Die moet we niet kwalijk nemen, maar ik kan niet zien wat dat ermee te maken heeft. Het heeft er ook niks mee te maken. Het schoot me alleen zo te binnen.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 die tot een verwarring van functies en belangen hebben geleid of zouden kunnen leiden. In overeenstemming met deze gevolgtrekkingen heeft prins Bernhard verklaard uit het gebeurde de consequentie te trekken dat hij zijn banden met de krijgsmacht zal verbreken en alle daarmee samenhangende functies zal opgeven. De telefoon gaat. Ja, neem hem dan maar op. Maar ik ben met de fiets bezig.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 ...dergelijke dingen gebeuren altijd op zondag. En als er dan inbrekers zijn? De politie is er toch? Maar je bent wel voorzichtig, hè? Ik ben voorzichtig. Gij hey, stap verder! Wat is dat voor onzin? Wat doen jullie hier? Wij werken op zondag! Waarom zet je die bel dan niet af? De bel maakt contact! Zij heeft de politie mij, god Peter voor van huis laten komen? De politie? Goedemiddag! U hebt mij opgebeld. Wat is er aan de hand? De bel maakt contact...